Dat is de regering van de Syrische president Assad. Volgens Kerry staat vast dat er woensdag in een oostelijke wijk van Damascus een gifgasaanval is uitgevoerd. Hij zei dat alles daarop wijst. Hij noemde daarbij onder meer het aantal slachtoffers, de symptomen bij de mensen die gedood werden of gewond raakten... en de eerste verklaringen van hulporganisaties als artsen zonder grenzen. En ook de beelden zijn overduidelijk, zei Kerry.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 De inwoners vinden het verkeerd dat er eerst proefboringen worden gedaan... en dat er pas daarna een discussie komt over het nut en de noodzaak van schaliegas. Ze vinden dat de volgorde niet deugt. Tijdens de informatiebijeenkomst vertelde een wethouder van Bokstel wat er vanmiddag in Den Haag met minister Kam besproken is. Partijen als Milieudefensie legden uit... wat de proefboringen voor de omgeving betekenen. De FNV neemt geen genoegen met de mededeling van staatssecretaris van Rijn dat er genoeg werk blijft voor de medewerkers van zorgorganisatie Sensieren. De vakbond blijft daarom ook vannacht actie voeren bij het Sensire kantoor in Varserveld. Stakingen worden niet uitgesloten. Van Rijn had vandaag overleg bij de Achterhoekse zorgorganisatie. en zei na afloop dat de meeste medewerkers van Sensieren werk houden. Maar de FNV is niet tevreden met die toezegging en eist harde garanties voor de werkgelegenheid.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 Het weer vannacht weinig bewolking en droog. De temperatuur daalt naar 12 graden. Ook morgen zonnig en droog. Alleen in het noordoosten enkele wolkenvelden... middagtemperatuur tussen 22 en 25 graden. Woensdag en donderdag meer bewolking, maar het blijft overwegend droog. Aan de temperatuur verandert deze week weinig. Dit was het NOS Journaal. Dan nog verkeersinformatie, hier staat er één file. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen het knooppunt Lunette en het knooppunt Ouderijn. Een file van twee kilometer als gevolg van wegwerkzaamheden. Tot zover zo de verkeersinformatie. Internationaal zaken doen, stel daar heb ik vragen over.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 We klagen al zo lang dat de ellende in Syrië zo lang duurt. Maar vanavond, na de harde woorden van minister Kerry in Washington, ben ik ineens bang dat de ellende erger wordt dan we ooit hadden gedacht. Dames en heren, goedenavond en welkom bij met het oog op morgen op deze maandagavond. Opvallend harde woorden dus vanavond vanuit Washington... aan het adres van het Assad-regime in Syrië. Is het een onverholen oorlogsverklaring of een laatste poging Assad te doen buigen? We spreken onze correspondenten in de VS, Groot-Brittannië, Rusland en Turkije... om te horen hoe de grote spelers hierop reageren. Even twee minuten geen Google of twee dagen geen Google... Kunt u zich dat voorstellen? Waarschijnlijk niet. Maar als een digitale meltdown zich voordoet, dan zou het zomaar kunnen. En dat kost miljarden. De gevaren van een digitale meltdown, daar gaan we het ook over hebben. En na twee jaar zit de Nederlandse missie in Kunduz erop. Met twee leidinggevenden van de politietrainingsmissie blikken we terug op wat ze hebben beleefd, overleefd en geleerd. En om vijf voor twaalf trouwen met twee mannen tegelijk. Dit allemaal het komende uur, maar nu eerst het nieuws van maandag 26 augustus. indiscriminate innocent chemical weapons is is inexcusable. is U hoorde de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Kerry. Hij haalt hard uit naar de daders van de gifgasaanval in Syrië. De Amerikanen houden het regime van Assad verantwoordelijk. President Obama zal daarom maatregelen nemen. But make no mistake, President Obama believes there must be accountability for those who would use the world's most heinous weapons against the world's most vulnerable people. Nothing today is more serious, and nothing is receiving more serious scrutiny. Minister Kamp van Economische Zaken heeft onderzoek laten doen naar het winnen van schaliegas. Het onderwerp schalie, Schaliegas dat benader ik positief. Ik vind dat als er op een verantwoorde manier gas gewonnen kan worden in ons land, dat we dat dan serieus moeten overwegen... om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Eén van de conclusies is dat de risico's bij boringen beheersbaar zijn. Onzin, zeggen ze in Bokstel. En het onderzoek van de minister is een flutonderzoek. In Bokstel zullen vermoedelijk proefboringen plaatsvinden. Bewoners denken dat de risico's groot zijn. Ik heb een uitzending gezien van Engeland. En, uh, dus mijn vrouw die zette daar de kraan open. Er waren ze ook aan het boren geweest. En dan kwam er kwam gewoon uh, vuur uit de kraan.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 Voor de bewoners is er hoop. Deskundigen zien niks in schaliegas. De verslaving aan fossiele energie wordt gewoon nog weer tien jaar verlengd. En dat leidt uiteindelijk tot niks. Het lost niks op. Het levert veel schade op. Uh, al met al uh, brengt weinig geld op. Uh, dus waarom zouden we dat doen? Verder met de thuiszorgorganisatie Sensire. Medewerkers protesteerden in Varsenveld omdat er 1100 banen op de tocht staan. Hierdoor dreigen cliënten hun vaste hulp te verliezen. Jolanda mag dan bijvoorbeeld niet meer zorgen voor de bijna blinde Johan. Hij knoert heel veel in huis en, uh, ja. en ik ben vertrouwd voor hem. En als hij een andere hulp dan in de vakantietijd ook gaat het vaak, heel vaak mis. Dus als zij haar baan kwijtraakt, dan heeft u geen hulp meer? Ja, nee, He, ik geen dan heb ik een groot probleem. Staatssecretaris van Volksgezondheid van Rijn sprak tot de demonstranten... en wil proberen de mensen aan het werk te houden. Niet iedereen geloofde dat. Loze woorden. Er is er niks meer opgeschoten. Hij praat poep. Ja. En tot slot Mike Tyson, de ex-gevangene en ex-wereldkampioen boksen... vroeg vergiffenis voor zijn slechte gedrag. Ik ben een slechte man. En ik I veel slechte dingen. Ik wil bad worden. Dus om me to be te vergeven, hoop ik dat ze me forgive me. Hij maakt op een persconferentie bekend dat hij een alcoholist is. Maar Tyson beloofde ook beterschap. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Wow. Er is geschiedenis geschreven in Vlissingen. De staatkundig gereformeerde partij, de SGP, in de Zeeuwse gemeente... heeft Lilian Jansen geaccepteerd als eerste vrouwelijke lijsttrekker. Goedenavond, mevrouw Jansen. Mevrouw Jansen, hoort u mij? Ik hoor wel een lijnverbinding, maar ik hoor mevrouw Jansen niet. Dus ik kijk even naar de regie. En ik denk dat dat op dit moment niet gaat lukken. Dus dan uh, gaan we door... Met de kranten van morgen, want mijn collega Mariel Hagman heeft die alvast voor ons gelezen. Marielle. Schoolbestuurders die hebben gefaald, moeten niet de kans krijgen om een nieuwe school te beginnen. De onderwijsraad komt met dat advies. Dat gebeurt op verzoek van de gemeente Amsterdam, die in de maag zit met een aanvraag voor een islamitische school, schrijft trouw. Zodra een slechte school dicht moet, kunnen de betrokken bestuurders onder een andere naam meteen weer een nieuwe school beginnen die loopt grote kans net zo slecht te worden. Om dat te voorkomen vindt de onderwijsraad dat er drempels moeten komen... voor bestuurders die hun school op de klippen hebben laten lopen. De Telegraaf inventariseert welke bijdragen Nederland zou kunnen leveren... mocht het tot een militaire interventie komen in Syrië. De krant denkt dat de marine dan wel eens een belangrijke rol zou kunnen spelen. Vooral met de onderzeeërs van de walrusklasse heeft Nederland een troef in handen. De marine heeft er vier. De boten zijn erg geschikt voor geheime verkenningen. Ook hebben ze sensoren waardoor telefoon- en e-mailverkeer kan worden afgetapt. En dan zijn er ook nog de mijnenjagers... die de vaarwegen vlak voor de kust van Syrië open kunnen houden... Een andere optie is het sturen van F-16's... om de naleving van een no-fly-zone te controleren. Taaltraining die begint al in de baarmoeder. In Finland denken onderzoekers dat het zinvol zou kunnen zijn. Het bewijs groeit volgens de Volkskrant... dat baby's al in de baarmoeder spraak- en patroonherkenning aanleren. In Finland zijn pas geleden 17 baby's geboren met hersenen... die opvallend sterk reageren op verschillen in klankcombinaties. Hun moeder speelde tijdens de zwangerschap... geregeld een cd af met die klanken. De Finse onderzoekers zien hele praktische toepassingen voor hun bevindingen. Zo zouden baby's met een verhoogd erfelijk risico op dyslexie baat kunnen hebben... bij een zo vroeg mogelijke stimulering van taalcircuits in de hersenen. De alarmerende berichtgeving over vervuilde ecstasypillen leidt ertoe dat steeds meer gebruikers hun pillen laten testen, signaleert Spits. Dit weekend overleed een meisje van 16. waarschijnlijk door het gebruik van een ecstasypil. En eerder bezweek een bezoeker van Lowlands. Het Trimbos-instituut zegt dat er op dit moment slechte ecstasypillen op de markt zijn. Het probleem zit, probleem zit hem in een verhoogde dosis van de stof PMMA. Die stof werkt langzaam, waardoor gebruikers de neiging hebben nog maar een pilletje te nemen. Uren later krijgt ze een verhoogde hartslag en een extreem hoge lichaamstemperatuur. Trimbos heeft de indruk dat fabrikanten niet zoveel met welzijn geven van de gebruikers. Ze doen maar wat, omdat ze snel geld willen verdienen. Kerkgangers zijn voorzichtiger met beleggen en sparen dan mensen die niet naar de kerk gaan. Wie vaker naar de kerk gaat, heeft meer de neiging om risico's te mijden, zegt een onderzoeker van de Universiteit van Tilburg in het Nederlands Dagblad. Welk mechanisme leidt tot het voorzichtige gedrag met geld door kerkgangers is lastig te zeggen. Volgens de onderzoeker kan het zijn dat gelovigen in de kerk een leer horen die risicozoekend gedrag afraadt, zoals gokken. Maar het kan ook zijn dat voorzichtige personen vaker naar de kerk gaan, dat ze de kerk zien als een soort verzekering. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En dan gaan we terug naar Vlissingen, want daar is vandaag geschiedenis geschreven. De staatkundig gereformeerde partij, de SGP, in de Zeeuwse gemeente... heeft Lilian Jansen geaccepteerd als eerste vrouwelijke lijsttrekker. En als het nu goed is, heb ik haar ook aan de telefoon. Mevrouw Jansen, goedenavond. Goedenavond. U was woensdag in onze uitzending en toen verwacht u dat de vergadering... van de kiesvereniging van uw partij van vanavond nog wel eens heel spannend kon worden. Was dat ook zo? Uh, nou ja, ik uh, heb natuurlijk een beetje bij de ingang gestaan... gekeken wie er naar binnen kwam. <laughs> en uh, de opkomst was hoog. En, en dus was dat, we... gaf, dat gaf mij wat meer... Uh, dat gaf mij moed, ja. En kwam er wat rumoer... De... Er zijn wat uh, vragen gesteld, met name ook over de media-aandacht van de afgelopen week. Ja, dat was me natuurlijk niet gewend. Je hebt natuurlijk wat uitspraken gedaan ja, wat misschien, waar je misschien wat mensen mee gekwetst hebt. Dat was natuurlijk niet mijn bedoeling, maar hoe dat hebben de mensen aangegeven. En uh, verder is de vergadering gewoon in uh, een goede sfeer verlopen. En als ik nog even vragen mag uit nieuwsgierigheid, welke opmerking had u gemaakt die iemand heeft gekwetst? Nou ja, dat, uh, dat er mannen zijn gevraagd en dat ik uh, gezegd, heb uh, dat was uit politieke desinteresse En Dat trok iemand zich aan, maar die zei, je moet ook denken dat ze niet allemaal, uh, dat ze desinteresse hebben. Het kunnen ook wegens uh, privéomstandigheden zijn. Dat kan doen, dat kan. Uh, kan die, heeft hij die inderdaad gelijk. En het was ook niet mijn bedoeling om iemand te kwetsen. Ja, u maakt dan meteen kennis met hoe dat gaat, hè? Met alle uitspraken in de politiek. Dat klopt, ja, inderdaad. U... Je moet heel oppassen wat je zegt. Altijd is het zo. Bent u blij dat het zo ik, is gaan? Natuurlijk ben ik blij. Want uh, nu betekent het dat het de SGP mee kan gaan doen... in de gemeenteraadsverkiezingen in Vlissingen. Nou, nu gaat het zware werk beginnen, want die zijn al in maart. Dat klopt. Dus, uh, ik moet nu aan de slag. Heeft u... Dus, uh, heeft u veel felicitaties gekregen? Ik heb heel veel felicitaties gekregen. Sowieso vanuit de zaal. En uh, toen ik thuis kwam, uh, mijn kinderen zijn speciaal er nog voor uh, opgebleven, ook om me te feliciteren. Mijn uh, moeder zat er en uh, ja, natuurlijk, mijn man die krijg ik gelijk een dikke knuffel van natuurlijk. Ja. Dus uh, nee, dat was uh, heel leuk. En ja. ook van de landelijke partijleiding, van Kees van der Staaij, iets gehoord. Ik heb daar nee, daar heb ik niks van gehoord. Nee. Dus is dat teleurstellend voor u? Nee, wat dat betreft, hij zit natuurlijk met een volledige achterban. Ook mensen die uh, tegen zijn. Hij moet heel voorzichtig handelen en ik neem hem wat dat betreft niet kwalijk. Nu u deze historische stap heeft gezet, verwacht u dat er meer vrouwen zijn... die zich verkiesbaar gaan stellen voor de SGP? Ik uh, heb al begrepen dat er al uh, kiesverenigingen zijn van de SGP in het land... waar ook vrouwen op de lijst uh, zullen komen te staan. Ik zeg, een revolutie is gaande. Lilian Jansen, hartelijk dank en veel succes. Dank u wel. Hothorn, the walk. Is het regime van de Syrische president Assad verantwoordelijk voor de gifgasaanval van vorige week? Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry wel. Terwijl VN-inspecteurs vandaag hun onderzoek in Damascus begonnen... zei Kerry vanavond dat president Obama het Syrische regime verantwoordelijk houdt... voor het gebruik van chemische wapens tegen de eigen bevolking. In Washington is onze correspondent Wessel de Jong. Wessel, goedenavond. Hoi Eva. Harde woorden van Kerry. Um, het klinkt bijna als een uh, nou bijna kan ik misschien wel weglaaten. als een oorlogsverklaring moeten we dat ook zo interpreteren. Nou, het is in ieder geval, deze speech is in ieder geval een heel duidelijk signaal... dat er wat gaat uh, gebeuren, dat er militaire actie aankomt. Hè? En wat je zegt, hè, Kerry, uh, Kerry verwijst naar Obama... dat Obama dus Assad verantwoordelijk houdt... voor het gebruik van die chemische wapens. Ja, daar kan ik niks anders van maken... dat er dus echt optreden, militair optreden aankomt. Dat is nou echt zo goed als zeker. Nou, ja, komt er dan een volledige oorlog? Is dit een oorlogsverklaring? Nou, nee natuurlijk. Maar de Verenigde Staten gaan een klap uitdelen... Maar zo ze zullen geen soldaten sturen, ze zullen geen vliegtuigen sturen. Ze gaan hoogstwaarschijnlijk uh, die kruisraketten gebruiken... die nu inmiddels voor de kust van Syrië liggen. Daar gaan ze een, uh, een klap uh, mee uitdelen. Maar hoe dat precies allemaal in zijn werk gaat, uh, zal gaan... dat is natuurlijk niet duidelijk. En Kerry beantwoordde vanavond ook geen vragen daarover. Is dat, uh, omdat het nog niet zeg maar full-scale warfare is... is dat de reden dat Kerry het woord voerde en Obama nog niet? Nou, Zoals ze dat hier noemen, het is een roll-out. Dus ze gaan het duidelijke, het signaal naar de wereld... dat er iets aankomt, gaan ze duidelijk opbouwen. En uh, Kerry heeft hier heel duidelijk opgetreden... als woordvoerder van Obama. En uh, ja, dat zal je steeds verder zien gaan komende dagen... tot uiteindelijk wellicht Obama dus uh, de actie gaat aankondigen... als die er ook daadwerkelijk aankomt. Mm -hmm. De Amerikaanse minister van Defensie, Hegel, liet eerder nog weten... dat elke actie in overeenstemming moet zijn met het internationaal... Recht. Nou, welke opties hebben de VS als de VN-Veiligheidsraad geen toestemming geeft voor ingrijpen? Nou ja, Het geeft wel aan dat de ontwikkelingen in het Witte Huis nu heel hard gaan. Uh, de, de, ook naar aanleiding natuurlijk van de gebeurtenissen vandaag met die wapeninspecteurs... die daar zijn tegengewerkt in Damascus. Het is heel duidelijk dat het Witte Huis op zoek gaat naar opties... buiten de Veiligheidsraad om. Want in die Veiligheidsraad daar komen ze natuurlijk een veto tegen... van de Russen en de Chinezen. En dat is natuurlijk al eerder vertoond in het verleden... Hè, met, met Clinton in Bosnië in de jaren negentig. Die had ook geen mandaat van de Veiligheidsraad... en heeft toen opgetreden met een... Uh, een coalition of the willing, hè, zoals dat toen heette. En dat zie je nu ook, hè, dat Kerry heel duidelijk verwijst... naar de bondgenoten, dat die je uh, heel nadrukkelijk betrokken houdt. Want hij wil zo'n actie, mocht hij er aankomen... wil hij natuurlijk duidelijk wel enige legitimiteit verschaffen. Mm -hmm. En met de uh, bondgenoten samen uitvoeren. Precies. Kerry legt de schuld van de gifgasaanval ondubbelzinnig... bij het regime van Assad. Nou, zei je net al dat hij geen vragen heeft beantwoord na afloop. Maar de vraag is natuurlijk, hoe weten de Amerikanen dat zo zeker? Nou, dat maakte hij wel heel duidelijk, zonder ook vragen te beantwoorden. Hij zegt, uh, Kerry, dat hij beschikt over extra informatie... en dat hij de komende dagen die informatie zal gaan delen met die, met die bondgenoten. Dus kennelijk weten de Amerikanen meer. Maar verder uh, verwijst hij ook naar de, naar de acties van het regime zelf van Assad... die hem sterker in zijn overtuiging dat, uh, dat uh, Assad het gedaan heeft. Kijk, hij zegt in feite, als jullie, als Assad, nou beweert dat de rebellen het gedaan hebben... als jullie dat nou zo aan de wereld willen, duidelijk maken die boodschap, waarom laat je dan niet die inspecteurs toe... om direct en snel dat bewijs te verzamelen? Nee, zegt hij, in plaats daarvan, jullie werken die inspecteurs tegen. En dat zegt volgens hem, dat zegt hem genoeg. En verder ook zegt hij, de enige die echt in staat is tot zo'n aanval... gewoon ook technisch, dat is het regime en niet de rebellen. Dus uh, Kerry twijfelt niet. En wij hoeven niet meer te twijfelen, denk ik, dat er uh, actie aankomt de uh, komende dagen. Wessel de Jong vanuit Washington, dank je wel. Hoe zullen de woorden van Kerry in Rusland vallen? In Moskou is correspondent David-Jan Godfra. Goedenavond. Goedenavond. We hoorden Wessel net over de harde woorden van John Kerry. Um, is er al een eerste reactie vanuit Rusland, vanuit Moskou? Nee, op de woorden van Kerry is hier in Moskou nog niet gereageerd. Maar uh, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, uh, Sergej Lavrov... en zelfs president Poetin, die hebben vandaag wel al eerder gereageerd... op de berichten over uh, de aanvallen met, met chemische wapens. Ze zeggen daarvan, er is geen enkel bewijs van. En ik geloof niet dat, uh, dat de woorden van Kerry daar nou heel erg veel verandering in zullen brengen. En dus zeggen ze van... Uh, die die uh, eventuele, dat eventuele gewapende ingrijpen, daar is geen reden voor. Zeker omdat er geen uh, resolutie-antigronslag uh, uh, ligt van uh, de VN-veiligheidsraad. En dus druist het in tegen internationaal recht. Nou, uh, president Poetin heeft daar vandaag nog over gebeld... met uh, pre premier Cameron van... Uh, van uh, het Groot-Brittannië, en daar heeft hij hetzelfde in gezegd. Er is geen bewijs, wordt er hier in Moskou gezegd... en dus kan er niet militair worden ingegrepen. Dus kan het niet en mag het niet, maar stel dat de Amerikanen doorzetten. Wat verwacht je dat Rusland dan zal doen? dan zal Rusland een hoop misbaar maken en blijven maken. Dan zullen ze daartegen uh, in het geweer blijven komen. Maar in de praktijk kunnen ze niet zo heel erg veel. We hebben dat in het verleden ook gezien uh, met uh, de Kosovo-oorlog... toen Joegoslavië werd gebombardeerd met de, met de Irak-oorlog. Toen was er ook geen sprake van toestemming van de VN-veiligheidsraad. Rusland is toen heel hard tekeer gegaan met woorden. Maar ja, verder kunnen ze niet zo gek veel uh, dan zich te blijven verzetten... Uh, mondeling op alle, in alle gremia die ze daarvoor hebben. Hoe ver denk je dat Rusland zal blijven gaan in het steunen van het Syrische regime? Stel bijvoorbeeld dat er toch nog bewijzen boven tafel komen dat het om een gifgasaanval ging. Nou, daar zullen hele zware bewijzen voor op tafel moeten komen. Dat, dat zal Moskou niet zomaar 1, 2, 3 uh, accepteren. Kijk, Assad is een belangrijke bondgenoot van, van Rusland in het Midden-Oosten. Eigenlijk de enige die ze nog hebben. Uh, en daar zullen ze voor door het vuur gaan. Ik uh, zeg daar niet mee dat, dat Rusland oorlog zal gaan voeren. Ze zullen niet uh, zeg maar oorlog gaan voeren met de Verenigde Staten... of met andere uh, Westerse bondgenoten. Maar wat ze bijvoorbeeld wel kunnen doen, is wapens, uh, wapens leveren aan Syrië. He, er zijn een, een aantal uh, wapenleveringen uitgesteld, niet doorgegaan. En dan gaat het bijvoorbeeld om luchtafweersystemen... om raketsystemen die vanaf land schepen kunnen beschieten... en om gevechtsvliegtuigen. Nou, daarmee kan uh, het Syrische leger... natuurlijk het, uh, de Amerikanen of de Britten of de Fransen... of wie dan ook aan die, uh, aan die militaire acties meedoen... het behoorlijk lastig maken. David Jan Godva, vanuit Moskou, dankjewel. Dan gaan we naar Arjen van der Horst in Groot-Brittannië. Goedenavond, Arjen. Goedenavond. Staat de schuld van het Syrische regime voor de Britse regering net zo vast als voor John Kerry, die we vanavond hoorden? Ja, bijna wel. De Britten liepen een beetje voorop op de Amerikanen... als het ging om de taal die zij gebruikten. En misschien hebben ze zich niet zo hard en duidelijk uitgedrukt als Kerry. Maar de afgelopen dagen liet Londen er geen misverstand over bestaan... dat zij geloofden dat er... En inderdaad een gifgasaanval heeft plaatsgevonden vorige week. En dat die is uitgevoerd uh, door het Syrische regime. En die stelligheid, die hebben we natuurlijk al eerder dit jaar gehoord. Want het is niet de eerste keer dat Londen Syrië ervan beschuldigt chemische wapens in te zetten. Dus het past wel in die lijn. Premier Cameron onderbreekt zijn vakantie om met zijn Nationale Veiligheidsraad te spreken. Hoe moeten we dat interpreteren? Ja, dat ze dus wel degelijk rekening houden met militair ingrijpen. Obama uh, sprak al met Cameron afgelopen zaterdag. Vandaag is Cameron teruggekomen. Hij had een eerste gesprek ook met Poetin al. En morgen gaat hij een besluit nemen of hij ook het parlement zal terugroepen van het zomerreces. Want uiteindelijk zal het lagerhuis toch moeten instemmen met de militair ingrijpen. De Britten houden echt rekening met militaire interventie. Ze hebben oorlogsschepen in gereedheid gebracht. Vandaag was er ook een ontmoeting met generaal Nick Newton, Dat is de chief of defense staff. Die was in Jordanië, had daar een ontmoeting met Martin Dempsey. Dat is zijn Amerikaanse evenknie. En daar werden dus gewoon plannen besproken... voor ja, welke opties er zijn voor een aanval op Syrië. En de opties die waarschijnlijk het meest besproken is... is een aanval met kruisraketten. Nou, hoorden we Wessel al zeggen dat uh, de Russen uh, niet meedoen, zeg maar, in de VN-veiligheidsraad. De VN Veiligheidsraad is een soort leemdak geworden eigenlijk op deze manier. En de Amerikanen zoeken steun ook bij de Britten. Is het zo dat de Britten nu de taak krijgen om de Russen over te halen... om ze te overtuigen dat het wel degelijk een gifgasaanval was van Assad op zijn eigen mensen? Nee, dat hoeft niet, want we hoorden ook William Hake vandaag... dat is de minister van Buitenlandse Zaken... die begon zijn betoog met te zeggen... dat de Britten zich aan alle internationale regels uh, zullen houden... dat ze naar het juridische advies dat ze hebben gekregen... Uh, ook het juridische advies dat de VN veiligheidsraad heeft gekregen... dat ze daarna gaan luisteren. En in één adem door zei hij ook wat als er nu geen overeenstemming is in de VN-veiligheidsraad... betekent dan dat we niet kunnen ingrijpen. Nee, zegt William Heek, we kunnen wel degelijk ingrijpen. Want ja, we kunnen niet Syrië straffeloos zo door laten gaan. Britse media melden vandaag dat er waarschijnlijk binnen twee weken... een luchtaanval zou plaatsvinden. Als je het hebt over al die oorlogsschepen die in gereedheid zijn gebracht... en zo, denk je dat het waarschijnlijk is, twee weken? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. De Britse media lopen soms heel hard van stapel. De Britten zijn ook toch wel afhankelijk van de Amerikanen. Want ook al klinken de Britten soms wat fermer uh, dan hun Amerikaanse collega's... qua militaire slagkracht ja, zijn ze toch wel uh, wat kleiner natuurlijk. En ze hebben ook flink bezuinigd de afgelopen jaren. Hè. Ze hebben bijvoorbeeld geen vliegdekschepen meer. En uh, we zagen het al bij uh, de militaire ingrijpen in Libië... dat de Britten toch heel erg afhankelijk waren van hun bondgenoten... Uh, voor, hun eigen, uh, voor hun eigen rol die ze daarin speelden. Dus het zal echt aan de Amerikanen liggen over het tijdschema... en wanneer eventueel zo'n militaire interventie zou plaatsvinden. Arjen van der Horst, dankjewel. Een land dat al veel eerder pleit voor militair ingrijpen is Turkije. Turkije kennen Joost Lagendijk, goedenavond. Goedenavond. Hoe kijkt de Turkse regering naar de discussie over al dan niet militair ingrijpen op dit moment? Ja, zoals je al zei, Turkije, de Turkse regering vindt eigenlijk al veel langer... dat er ingegrepen zou moeten worden. En hoe raar dat misschien ook mag klinken in dit soort geval, is eigenlijk blij dat nu ook andere landen tot die conclusie zijn gekomen. Dat kan ik me voorstellen. Hoe kan Turkije bijdragen aan zo'n operatie? Dat kan, uh, kijk, Turkije is geen kruisraketten of uh, vliegdekschepen. Dat zal vooral gaan in het beschikbaar stellen van uh, vlieg, vliegbasis uh, grondgebied is al uh, aangewezen als, uh, dat als mogelijke hulp um, en met name in de fase na de kruisraketten want daar heeft natuurlijk iedereen het nu over zal het toch nog wel het een en ander moeten gebeuren en Turkije heeft hele goede contacten met een deel van de Syrische oppositie dus op die manier denk ik dat Turkije een belangrijke bijdrage zal gaan leveren. Turkije is het buurland van Syrië. Dat maakt ze tegelijkertijd ook uh, heel kwetsbaar, denk ik... voor tegenaanvallen door het Syrische leger. Zeker als ze horen dat de Turken meedoen met zo'n actie. Ja, dat is uh, de andere kant van de medaille natuurlijk. Ik weet, ik weet niet of iedereen zich dat hier realiseert... maar uh, ik verwacht eerlijk gezegd wel dat uh, Syrië... of uh, groepen die met Syrië verbonden zijn... Uh, uh, tegenaanvallen, niet zozeer uh, het Syrische leger... Die, dat de zal aanvallen, maar we hebben het natuurlijk al eerder gezien... een aantal maanden geleden een zelfmoordaanslag... waarbij meer dan 50 Turks zijn omgekomen in een Turk-Syrische grensstad. Uh, ik ben bang dat we dat soort uh, aanvallen uh, van groepen... of van door Syrië geïnspireerde groepen uh, nog wel vaker zullen zien. Los van wat de Turkse overheid al langer bepleit, dus militair ingrijp... is het zo dat de Turkse bevolking hier ook achter staat? Nou, die staat uit de mate verdeeld over... Uh, er, is, er is enorm veel sympathie voor uh, een medeleven met, met de Syrische bevolking. Uh, er zijn natuurlijk, uh, moeten we niet vergeten, al meer dan 100.000 mensen omgekomen. Uh, en, en veel Turken, uh, gaat dat zeer aan het hart. Maar uh, om nu als land betrokken te raken bij zo'n oorlog... Daar, uh, daar, daar schikken toch veel Turken voor terug. Dus ik denk dat de regering, de Turkse regering... nogmaals die is, om het zo maar te zeggen, blij dat nu ook anderen willen ingrijpen... Maar ik denk dat veel Turken toch hun hart vast zullen houden... wat dat allemaal voor repercussies kan hebben voor henzelf en met name voor Turken in de Turks-Syrische grensstreek. Joost Lagendijk, hartelijk dank. Make it rain, Anouk. Na twee jaar zit de Nederlandse missie in Kunduz erop. De politietrainers zijn teruggekeerd. Sinds april stond de missie onder leiding van kolonel Mark Brinkman... hier in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Welkom. En diplomaat Hans-Peter van der Wouden aan de telefoon vanuit Beirut. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Brinkman, ik begin even bij u... zodat wij ons en de luisteraars thuis een voorstelling van kunnen maken. Uh, wat was precies uw taak in Afghanistan? Ja, ik was de, de commandant van de politietrainingsgroep... Eigenlijk uh, samen met Hans-Peter, die nu aan de andere kant van de, van de lijnen van de wereld zit... Ja. en samen met een commissaris van de politie... Uh, hadden we eigenlijk de leiding over de geïntegreerde politietrainingsmissie. En hoe ziet zo'n dag eruit voor u? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ja, het? Uh, de dagindeling was meestal dat we s ochtends op pad gingen... om te kijken hoe de trainingen verliepen, hoe de training werd gegeven, de les werd gegeven. Dus vaak wat papierwerk, wat denkwerk of uh, wat contacten opzoeken. En dan s'avonds hadden we een uh, vergadering... Uh, bij elkaar om te kijken welke besluiten we zouden moeten nemen voor de dagen erop. 800 mensen heeft u opgeleid, als ik het goed zeg. Ja, meer zelfs nog maar dan wel in, in 2,5 jaar tijd. Ja. En had u contact met al die mensen die afgaan? Nee, hebben? nee, dat gaat te ver, niet met allemaal. Maar... Met, met een paar wel beter contact, dat u zegt? Ja, maar... ja waar, waar uh, Hans, Peter en ik ons met name op focusten, was het uh, provinciaal bestuur, politiebaas van, van de provincie, de gouverneur. En de districtscommandanten, de zeven districten van, uh, van Kunduz. Om daar een beetje vrienden mee te worden. Ja, vrienden, vrienden is misschien een groot woord, maar ja, je moet er wel zaken mee doen. En uh, Je hebt er ook iets van hun nodig, zij hebben iets van ons nodig. Ja. Meneer Van der Woude, wat was precies uw taak in Afghanistan? Uh, nou ja, waar Mark Brinkman verantwoordelijk was voor het militaire deel van de missie... was ik vooral verantwoordelijk voor het civiele deel. En het is vooral van belang als u praat over versterking van de rechtsstaat. Dus waar je uh, zeg maar zaken moet doen met de gouverneur... De aanklagers, uh, rechters en uh, mensen die zich bezighouden met het onderscheid tussen zeg maar, gewoonterecht en het uh, meer formele recht. Was dit uh, de moeilijkste klus die u ooit heeft gehad? Uh, nou, <laughs> iedere klus heeft wel zijn leuke en zijn, zijn minst leuke kant. maar dit is wel in ieder geval een hele leuke en een hele interessante. U zegt dat weer zo diplomatiek, zoals het betaamt bij een goede diplomaat. Maar ik kan me toch voorstellen, na alles wat ik gelezen heb over Af Afghanistan... ik ben natuurlijk niet geweest, dat dit wel een van de grootste uitdagingen is geweest. Zeg ik dat goed? Nee, nee absoluut. Als je, het is een, een ongelooflijk mooi land, maar ja, het komt van heel ver. Uh, als je praat over opleiden van de politie en versterken van de rechtsmacht... Uh, een groot deel van de politie kan niet lezen of schrijven... Dus daar, daar begin je eigenlijk mee. Een politieagent die geen nummerbord kan lezen of geen uh, procesverbaal kan schrijven. Uh, ja, dan moet je echt bij de basis beginnen. En daar hebben we hele grote stappen gemaakt. Ik kan me ook voorstellen, als ik er zou zijn, als ik het zou durven... en dat denk ik niet dat ik het zou doen, dat ik ook wel eens zou moeten huilen van wanhoop. Heeft u dat ook wel eens gehad? En, ja, je moet, je moet je realiseren dat het is geen Nederlandse politie is en dat zal het ook niet worden... Aan de andere kant, de, de trots waarmee Afghaanse agenten hun les doen... Uh, de, de leergierigheid, het enthousiasme waarmee ze op cursus komen... Uh, is hartverwarmend. En dan zie je ook dat deze mensen willen leren en het ook kunnen. En uiteindelijk ook betere politieagenten worden. Ja, daar kun je aan optrekken. Meneer Brinkman, Absoluut. u bent uh, zaterdag pas teruggekomen. Ja. Bent u nog voor uw gevoel in Afghanistan... of bent u alweer helemaal geworteld hier? Nou, ja, ik werd gisteren wakker, of eergisteren wakker, de eerste avond eigenlijk met de kat op mijn buik en de voeten van mijn dochter tussen, tussen mijn oren, zeg maar. En uh, dan ben je snel weer omgeschakeld. Maar dat, dat is eigenlijk wel, als ik meer met, met collega's spreek, met vrienden spreek, die ook commissies zijn geweest. is eigenlijk opzienbarend hoe snel je weer eigenlijk gewoon weer in Nederland bent en weer terugschakelt. Ja, ja, de mens is flexibel. Ja, heel erg. U heeft natuurlijk heel veel verschillende dingen daar moeten doen. Maar als u iets moet benoemen, het belangrijkste wat u de Afghanen heeft geleerd. Wat zou dat zijn? Wat is dat? Ja, Hans-Peter zei het net al. Misschien klinkt dat raar. Maar uh, leren lezen en schrijven was een groot, was een groot onderdeel van, van het lesgeven. En als we eigenlijk op terugkijken is dat misschien wel het mooiste wat, uh, wat je mensen bij je hebt kunnen brengen wat Hans Peter zei, niet alleen uh, een nummerbord lezen... of een, een bon uit kunnen schrijven... maar ook s'avonds je zoon of je dochter uh, kunnen helpen bij, bij het huiswerk. Dat is ook heel bijzonder. En gaf u zelf ook echt letterlijk les over waar dat uw nee, manschappen nee, die uh, mensen die les gaven. Ja. Ja. Er zitten ook een soort randverschijnselen bij dit... Uh, los van dat mensen hun kinderen thuis mm -hmm. met het huiswerk kunnen helpen. Wat, is, wat heeft u nog meer daar kunnen uitrichten? Misschien een onverwachte uh, meevaller eigenlijk... wat er veranderd is in Afghanistan sinds u daar was? Nou, een, of het een meevallers is, weet ik niet. Maar ze hebben bij ons wel een verzoek gedaan. En ons is dan, of zij is dan de provinciale bestuur samen met, met, met de politie in Koenders. Uh, om hun, hun te helpen bij zeg maar, hoe, je, hoe je incidenten in de kiem zonder dat je daarbij veel geweld gebruikt. Daar hebben ze zelf om gevraagd? Daar hebben ze zelf om gevraagd. Dat hebben, uiteindelijk hebben we hebben ze, hebben dat voor hen kunnen opzetten, een meerdaagse training. Uh, politie, aanklager, uh, bestuur. Mensen die hier beslissingen moeten nemen. En als u zegt incidenten, waar moet ik dan aan denken? Uh, ja, misschien een incident over uh, grondeigendom. Of uh, misschien gewoon een dispuut. Uh, en zorgen dat het niet uit de hand loopt. Zodat je geen ge niet echt geweld hoeft te gebruiken. Maar dat je dat gewoon door met mensen te spreken... Uh, en een andere benadering uh, redelijk snel op kunt lossen. Ja, ja. De, de nuchtere Nederlandse ja, redelijkheid. Om ja. die burenruzies te sussen. Ja. Meneer Van der Woude, ik, ik besef terwijl ik deze woorden uitspreek dat het lastig zal zijn, want ik vraag het aan een diplomaat, maar wat is er mislukt tijdens deze missie? Nou, ik durf geen diplomaat voor te zijn. Niet, niet heel veel. Ik denk dat je kunt terugkijken dat we kunnen terugkijken op een hele succesvolle missie. En wat we misschien eerder nog, nog eerder al mee te beginnen, was echt uh, de Afghanen zelf verantwoordelijk maken. Uh, uiteindelijk is het gelukt om uh, Afghanen zelf. De, hun eigen mensen te laten trainen. Eh, is ook de cursus eh, zeg maar geaccrediteerd door de Afghaanse overheid, zodat die overal van Afghanistan gegeven kan worden. Maar het was mooi geweest als we nog meer Afghaanse trainers hadden kunnen opleiden. Als dus we misschien daar iets, nog iets eerder mee hadden we kunnen beginnen, dan was het fundament nog steviger geworden. Was de mandaat groot genoeg? Ja, het is, het is een beperkt mandaat geweest. Uh, maar dat heeft wel tot voordeel gehad dat we heel erg moeten nadenken van wat gaan we nu doen. Wat is nou de toegevoegde waarde? Wat kunnen wij deze politie leren? Uh, en met name de verbinding met de bevolking zelf, politie die midden in de bevolking staat. Maar ook verbinding aan de rechtelijke macht. Uh, dat als een politieagent iemand arresteert, dat er ook een zaak komt en dat die zaak gevoerd kan worden. In een eerlijk proces. Uh, dat is belangrijk. Meneer Brinkman, heeft u wel eens met jeuk in de handen gezeten en gedacht... Als, het, als mijn mandaat ietsjes groter was, dan had ik nog net dat kunnen bereiken? Ja, maar dat is eigenlijk altijd zo. Dat altijd? Is, ja, dat bij, andere, bij andere missies heb je... elke mandaat heeft zo zijn beperking. Uh, natuurlijk als, professioneel, als professional denk je... Goh, het zou misschien uh, hier en daar wat ruimer kunnen... zou je iets meer hebben kunnen doen. Bijvoorbeeld met dat, wat? Waar heeft u vaak gedacht van als dat net... Een beetje groter was dan. Nou, op een concreet voorbeeld weet ik eigenlijk niet. Zo zou ik eigenlijk niet willen noemen. Ik zou eigenlijk willen zeggen dat uh, dat mandaat krijg je op. Uh, daar ga je mee aan de rit. En je gaat gewoon binnen dat mandaat proberen het maximale eruit te halen. Uh, en ik denk dat dat ons gewoon gelukt is. En, en we hebben zelfs, zelfs sterker nog, we hebben nog wat. Extras kunnen doen door bijvoorbeeld die training waar ik mm het -hmm. net over had. Ja. Ja. Er is veel te doen geweest over deze missie. Veel over geschreven, ook ja. in de Nederlandse pers. Um, raakt dat de manschap en u zelf ook? Of merkt u daar weinig van? Nou, toen we in Nederland waren, uh, nog in de voorbereidingsfase, uh, oktober 2012. Ja, het viel op dat, dat, dat de missie af en toe negatief het nieuws was. Wat ons wel opviel, is dat toen we er zaten... en dat komt niet door ons, maar dat komt ook gewoon door de tijd... en dat waarschijnlijk wat meer positieve geluiden ook uit het gebied komen... Um, dat de media die we uh, over de vloer hebben gehad... toch redelijk positief waren. In ieder geval neutraal en mm -hmm. eigenlijk heel zelden. Heel, heel is is dat beter voor de mensen die zo ver ja, weg zitten? Absoluut. Want, absoluut. Want je kunt daar wel last van hebben dus als je daar ja, zit... het is niet leuk als je, als je daar je zin en zaligheid in je werk legt. Uh, en, je daar, en je krijgt in Nederland uh, slecht nieuws. Dat ja. is niet goed. Meneer Van der Wouden, wat heeft u geleerd van de Afghanen? Um, dat het ook eigenlijk gewone politieagenten zijn... die met heel veel trots hun opleiding doen. Voor heel veel Afghanen was dit eerste, eigenlijk het eerste formele diploma in hun hele leven. En hun inzet, uh, maar ook de offers die ze brengen... Ze zijn bereid zelf ook die offers te brengen. Daar heb ik uh, grote bewondering voor. Heeft u ook met ze gelachen? Absoluut, absoluut. We hebben met ze gegeten, met ze met gelachen. Maar hoe gaat dat dan in de praktijk? Ik bedoel, moet daar een tolk tussen zitten of lukt het u inmiddels om uh, uh, rudimentair met ze ja, grappen te maken? Nee, nee, mijn Dari is daar echt volstrekt onvoldoende voor. Uh, daar is de taal die daar gesproken wordt. Uh, sommige mensen spreken uh, Engels, uh, vaak, vaak niet heel goed. Uh, we, hebben ook bij, uh, we hebben eigenlijk altijd een tolk bij ons als we, als we onderweg gaan. Uh, maar vaak als je ergens komt, je wordt uitgenodigd voor de lunch. We waren aan de grens met Tajikistan en daar werd gelijk vis op tafel gezet. En ja, dan heb je gewoon ontzettend leuke lunch. Met, met, ja, met hele mooie verhalen ook. Het zijn vaak ja. hele goede verhalen Juist omdat mensen vaak niet kunnen lezen en schrijven, er wordt heel veel verteld. En dat kunnen ze als de eerste de beste. Meneer Brinkman, um, tot slot. En ik heb helaas niet de, he de hele nacht nog om met u daarover door te praten. Maar als u vooruitblikt naar de toekomst van Afghanistan, bent u dan echt optimistisch? Als ik kijk naar uh, wat mensen individueel geleerd hebben. De, de politieagent, de rechter, de advocaat. Uh, zij hebben echt iets geleerd waar ze trots op zijn. En dat willen ze ook niet zomaar opgeven. En dat merk je ook als, ze met je, als, als, als we met ze spreken. En we zien nog wel steeds daarboven op het provinciale niveau, op het landelijk niveau... het Afghanistan van nepotisme, corruptie. En wat ik echt hoop, uh, en daar ben ik ook ho hoopvol op, is dat... Uh, als men he, als het toch weer straks weer uh, na 2014 dat ze dus echt zelf voorstaan dat ze dan minder ver zakken dan dat ze in het verleden gezakt zijn en dat de basis breder en sterker is voor de toekomst. Mark Brinkman, Hans Peter van der Woude, hartelijk dank beiden voor jullie bijdrage. Graag gedaan.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 James Hunter, The Hard Way. De storing die de Nasdaq-beurs vorige week een paar uur stillegde, maakt nog eens extra duidelijk wat er mis kan gaan als computersystemen het handelen van mensen overnemen. Deskundige waarschuwde afgelopen weekend zelfs voor het toenemende gevaar... van een digitale meltdown. Michel van Eten is hoogleraar bestuurskunde aan de TU Delft. Goedenavond, meneer van Eten. Goedenavond. U houdt zich bezig met cyberveiligheid. Um, als ik dat hoor, een digitale meltdown, dan denk ik dat klinkt spannend. Dat klinkt ook een beetje als een Hollywoodfilm. En dan denk ik, ik weet eigenlijk niet echt wat dat is. Ja, het was ook een Hollywoodfilm, volgens mij. Um... Ja, ik denk dat dat beeld, daar bestaat eigenlijk in de realiteit geen uh, analogie van. Het is uh, de gedachte, vermoed ik, dat op grote schaal ICT gaat uitvallen... en dat het niks meer doet. En ja, dat heeft eigenlijk niet zo heel veel met de realiteit uit te staan. Maar het zou wel kunnen gebeuren in de werkelijkheid. Nou, wat kan gebeuren is dat systemen die wij heel belangrijk vinden... voor het functioneren van de maatschappij, dat die uh, systemen individueel uitvallen. Dus u noemde het voorbeeld van de Nasdaq... We hebben ook afgelopen week het voorbeeld gezien van Google. Die één minuut uitvalt. Google heeft natuurlijk een, een ongelooflijk omvangrijke infrastructuur wereldwijd gebouwd. Mm -hmm. En dat valt één minuut uit. En het internetverkeer is meteen uh, uh, zichtbaar aangedaan daarvan. Van die ene minuut. Dus dat, um, ja, dat mag je van mij ook best een digitale meltdown noemen. Maar ik geloof dat het verhaal wat daarover verteld wordt is... Kijk eens even, als je die verschillende incidenten naast elkaar legt... dan... Uh, roept dat het beeld op dat het nog veel groter kan... en dat er dan heel veel dingen tegelijk gaan uitvallen. En dat is, wat ik uh, net zei, niet echt een heel realistisch beeld. Die storingen hebben heel weinig met elkaar te maken. Hoe weet u dat zo zeker? Want ik kan me voorstellen als mensen, uh, terroristen, om maar wat te noemen... geïnteresseerd zijn in het destabiliseren van zo ongeveer de halve wereld... dat ze juist dan op meerdere systemen mikken... en die tegelijkertijd uitschakelen. Uh, klopt, uh, daar zijn vast terroristen die daarover fantaseren. Maar je moet je iets proberen voor te stellen bij de omvang van het internet... en de omvang van die infrastructuur die daar allemaal aan hangt. Als je alleen al aan Google denkt... stel dat je serieus Google probeert aan te vallen... dat gebeurt overigens, dat mm -hmm. wordt gewoon geprobeerd als een soort vingeroefeningen op een beetje grotere schaal. En dan, dan, dan heb je daar zoveel capaciteit voor nodig en expertise... dat alleen al Google aan het wankelen brengen... is voor een terrorist niet weggelegd. En dan moet je dat nog eens gaan verbreden... naar nou ja, de andere grote internetgiganten, uh, de Facebook, Amazon... Uh, noem het allemaal op, dan heb je nog de internetproviders... dan heb je nog de hostingindustrie... dan heb je nog nou ja, alle uh, andere diensten die daar overheen draaien... financiële dienstverleners, enzovoort, enzovoort. Nou, dat is een optelsom, die kan niemand aan. Ik kan het ook geestelijk niet aan. En als we dan even terug gaan <laughs> naar, naar iets wat net gebeurd is... een minuutje Google, wat kost dat eigenlijk? Als, als Google een minuut uit de lucht is? Ja, dat is een interessante vraag. Kijk, Google uh, doet heel geheimzinnig over uh, hoe zij precies met uh, haar advertentienetwerk uh, inkomsten verdient. Um, daar, uh, daar kun je dan één minuut van afhalen en zeggen dat heeft ze zoveel gekost. Maar bij veel van dit soort processen uh, is die, uh, dat omzetverlies is eigenlijk uh, niet echt verlies, maar uitstel. Dus een deel van die, uh, van die diensten worden alsnog daarna gewoon gebruikt. Dus ik denk dat Google vooral last heeft gehad van uh, de PR-schade die dit oplevert... en het feit dat uh, uh, zakelijke gebruikers van Google Apps uh, zich misschien eens achter de oor krabben... dat die hele cloud-oplossing die ze hebben ingekocht ook zo zijn nadelen heeft... Mm -hmm. uh, dan dat het die ene minuut aan zich hen nou zoveel kost. Als we uh, kijken naar de afgelopen vijf jaar bijvoorbeeld... de, de hoeveelheid data en dataverkeer neemt enorm toe... denk ik sneller nog dan de meeste ja. mensen zich kunnen voorstellen. Dan lijkt me dat, met mijn boerenverstand... dat de kans op storingen ook enorm toeneemt. Ja, dat zou een logische conclusie zijn... Um, maar dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn. Dus een van de redenen waarom die ene minuut Google-uitval nieuws is... is omdat Google eigenlijk verbluffend betrouwbaar is. Als je bedenkt wat dat bedrijf aan diensten levert... dat is bijna niet te overzien. En dan ook nog eens geïndividualiseerd. Dus u krijgt andere zoekresultaten te zien dan ik. Dat wordt allemaal geleverd elke dag weer 24 uur per dag. En dan valt het één minuut uit en dan is het wereldnieuws. Dus die, die, die enorme opschaling van ICT-diensten en data die wij gebruiken... gaat gepaard met ook veel meer uh, middelen en uh, uh, organisaties die zich daarmee bezighouden. Je moet het een beetje vergelijken met de intensive care op het ziekenhuis. Daar liggen de meest kritieke gevallen, maar daar zit ook het meeste personeel... de beste apparatuur en de meeste aandacht. En daardoor is de zorg daar uh, uiteindelijk ook heel erg goed. En dat, dat is hier ook juist omdat er zoveel van afhangt. En geldt dat dan ook voor Nederland? Want Nederland is een belangrijk knooppunt in de digitale infrastructuur. Geldt het dan ook dat wij er extra alert op zijn en dus minder, ja, minder incidenten hebben, om het zo te noemen? Nou, we, we hebben denk ik gemiddeld uh, incidenten. Ik dan, uh, de vergelijkingen die ik ken springen wij er niet per se uit... Uh, maar daar geldt wel inderdaad hetzelfde in die zin. We hebben bijvoorbeeld de Amt Amsterdam Internet Exchange. Dat is inderdaad een van de grotere knooppunten wereldwijd. En uh, juist omdat dat knooppunt zo belangrijk is, wordt dat ook. Beter beheerd is die organisatie ook professioneler dan kleinere knooppunten elders in de wereld. Dus de uitval van de Amsterdam Internet Exchange. Ze hebben het wel eens, af en toe hapert het hier en daar ook wel een paar minuten. Maar dat is heel uh, overzienbaar en daar wordt uh, ja, met man en macht aan gewerkt. Juist omdat het zo'n belangrijk knooppunt is. Als ik u zo hoor, dan zou ik zeggen dat uh, ik en onze luisteraars straks met een gerust hart kunnen slapen. Dus tot slot. Ja. U bent niet bang voor digitale meltdown? Kort nog even. Uh, nee, niet dat alles tegelijk gaat haperen... maar we zullen wel af en toe een belangrijke dienst raar van opkijken... dat die ineens toch niet leverbaar is. Daar kunnen we misschien wel mee leven. Michel van Eten, hartelijk dank. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Een curieus bericht uit Kenia. Twee mannen kwamen erachter dat ze al vier jaar dezelfde vriendin hebben. Even was er ruzie, maar ze hebben een oplossing gevonden. De dame in kwestie gaat met beide mannen trouwen. Maarten Brouwer kent Kenia goed als oprichter van Ghetto Radio... in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Goedenavond, Maarten. Hallo. Wat was het eerste dat je dacht toen je dit bericht hoorde? Uh, nou, het is niet zoveel. Hoor. Het, is, het heeft behoorlijk nieuws gemaakt in uh, Kenia. Maar het is dan toch wel een beetje in de categorie... Uh... Licht nieuws. Het is, het is nou niet een heel zwaar onderwerp. Wat ik, wat ik bijzonder vind is dat het uh, inderdaad volgens de wet mogelijk is. Het mag maar, gewoon. Het mag, ja. Maar uh, Kenia is een heel uh, religieus land ook en van de kerk mag het niet. Ai. Dus ja, dat is een dilemma dan. Staan er meer van dit soort rare mogelijkheden, moet ik eigenlijk zeggen, in het wetboek van Kenia? Nou, ik hoorde dat. Uh, en hetzelfde soort geval is dat, uh, dat er uh, als een man met een vrouw samenleeft voor zes maanden in een huis, dan gaat dat volgens de wet uh, gelden als zijnde getrouwd. Jeetje. Dat vind ik ook vrij curieus. <laughs> en ja. vrij heftig ook. Dan neem je toch wel ja. in één keer een andere beslissing als je samen gaat wonen. Ja. Zo zouden we dit uh, kunnen zien als een stap in de emancipatie van de Keniaanse vrouw? Ik bedoel, zij kan nu trouwen met twee mannen die ze blijkbaar leuk vindt. Zij heeft het voor het zeggen. Nou, uh, dit geldt toch uh, uh, een beetje in de categorie uh, polygamie. En uh, bijvoorbeeld Wangari Matari, uh, de Nobelprijswinnares die, uh, die gestorven is inmiddels. Uh, zij was een voorvechter daarvan, het tegengaan van polygamie. Dus ja, uh, het, het is heel gemixt hoor in de Keniaanse samenleving. Ja, want ja, Bij polygamie denk ik, of tenminste doorgaans, hoor je berichten over mannen met meerdere vrouwen. Maar dit is natuurlijk het omgekeerde. Ja, is ongeveer het omgekeerde, ja. ja, ja. Maar ja, geëmancipeerd als we hier zijn, vind ik dat ongeveer hetzelfde. Wat, uh, wat denk je? Gaan die vrouwen en die twee mannen nog lang en gelukkig samenleven? Nee, ik ken ze niet. Ken jij ze? <laughs> nee, ik ken ze ook niet. Ik zou ze heel graag willen spreken. Maar... Ik hoop het. Ik hoop het. Nee, ik, ik heb echt geen idee. Ik ken die mensen niet. Wat ik wel weet is dat uh, het gebied waar ze vandaan komen, dat, dat, uh, dat is behoorlijk platteland. Pioniers in de, de prairie. prairie. Maarten Brouwer, <laughs> dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Da. Dit was met het oog op morgen voor deze maandagavond. Morgen, dinsdagavond, zit hier mijn collega Mieke van der Wij, En straks in Casa Luna praat presentator Lex Bolmeijer... met professor Ellen Rutte over de zeer intrigerende vraag... waarom we tegenwoordig imperfectie zo sexy vinden. Nou, daar ga ik zeker naar luisteren. En u hopelijk ook. En uh, heel graag tot de volgende keer.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 Een op de twee plofkippen is kreupel. Ook de plofkip bij Jumbo. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl. Wij hebben geen verkopers met leaseauto's en bonussen. Daarom betaalt u zo weinig. mkb-kantoorartikelen.nl Dit is Radio 1.